Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat Nederland langer meedoet aan de missie in Libië. Eind volgende maand loopt het mandaat van de huidige NAVO-missie af. Minister Hillen schrijft aan de Tweede Kamer dat de politiek-militaire doelstellingen van de NAVO nog niet zijn gehaald. En dat doorgaan met de missie noodzakelijk is om grootschalig geweld door de Libische leider Gaddafi te voorkomen. Nederland helpt nu mee met 6 F-16's en zo'n 200 militairen.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 Vier dagen nadat de Amerikaanse stad Joplin door een tornado werd getroffen, worden nog 232 mensen vermist. De autoriteiten hebben een lijst met de namen van de vermisten vrijgegeven. Joplin werd zondag getroffen door de dodelijkste tornado in de Verenigde Staten in 58 jaar. 125 mensen kwamen om. Van de legale bedrijven op de Amsterdamse vallen heeft de helft van de leidinggevende in de criminaliteit gezeten.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 Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB er staat nog 90 kilometer file, de meeste files beginnen nu wel aardig op te lossen de meeste files staan nog bij Rotterdam ik geef een overzicht van de files vanaf 4 kilometer lengte A4 van Den Haag naar Amsterdam, voorknopend de Nieuwe Meer, 5 kilometer, de andere kant op tussen Roelovarensveen en Hoogmade 8, de A13 van Den Haag naar Rotterdam voorknopend Kleinpolderplein 4 A15 Rotterdam richting Gorkem, bij Papendrecht 6 A16 Rotterdam richting Breda, bij Rotterdam Feyenoord 5, A20 richting Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam Krooswijk 8. A27 van Utrecht naar Breda bij Lexmond 6. Verderop bij Noorderloos 5. En de A44 richting Den Haag tussen Oerstreest en Den Haag 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jet lag.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 ZANG She's on top of me I keep feeling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 Let me get that Zes Als het lijkt al zo je denkt dat iedereen je soms ontwerpt. So like I go so? is cruel and I ain't the Lord no I'm just a fool and I'm loving somebody don't make them love you Must I always be waiting waiting on you Must I always be playing playing your fool I sing your songs I dance your dance I gave your friends